De wolf en de zeven kinders. Er was dus een moedigheid met zeven kleinigheidjes en ze hield ontzettend veel van haar kinderen. Op een dag moest ze uit naar het bos om eten te zoeken. Lieve kinderen, zei ze, ik ga naar het bos. Zullen jullie goed oppassen en ervoor zorgen dat de wolf niet binnenkomt? Want jullie weten dat hij jullie met huid en haar opeet wanneer hij jullie te pakken krijgt. Hij heeft een hele zware stem en zwarte poten, dus jullie kunnen hem gemakkelijk herkennen. We goed uitkijken, hoor, moeder. Ga maar gerust. Ga Zeiden de geitjes en moeder ging op pad. Het duurde niet lang of er werd aan de deur geklopt en een stem zei: Doe open, lieve kindertjes. Ik ben het, jullie moeder. En ik heb voor ieder van jullie wat lekkers meegebracht. Maar de geitjes hoorden aan de stem dat het hun moeder niet was en ze riepen terug. Nee, wij doen niet roepen, want jij hebt een zware stem en onze moeder heeft een mooie zachte. <lacht> jij bent de wolf. O, oh, dacht de wolf bij zichzelf. Dan ga ik een stuk krijt kopen in de winkel, want als ik dat opeet, dan klinkt mijn stem ook mooi en zacht, zegt men. En de wolf ging naar de winkel, kocht wat krijt, at het op en liep weer terug naar het huis van de geitjes. Doe open, lieve kindertjes, ik ben het, jullie moeder, en ik heb voor ieder van jullie wat lekkers meegebracht. Maar de wolf had zijn zwarte poten tegen de vensterbank gezet en dat zagen de geitjes en die zeiden. Onze moeder heeft geen zwarte poten. De wolf dacht even na en ging toen naar de bakker om deeg te halen. Uh, bakker, ik heb mijn poot gestoten. Uh, doe er eens wat deeg op. De bakker kneedde deeg, stak de poot van de wolf erin en met de deeg ging de wolf naar de molenaar en vroeg hem, uh, Strooi eens wat meel op mijn poot. Maar de molenaar had in de gaten dat de wolf iets kwaads in de zin had en gaf geen meel, zodat de wolf boos werd. Uh, als je mij geen meel geeft, dan eet ik je op. Hiervan schrok de molenaar zo, dat hij snel de poot van de wolf wit maakte. Ja, ja, zo zijn de mensen. Voor de derde keer liep de wolf naar het huis van de geitjes en klopte op de deur. doe. Lieve kindertjes, ik ben het, jullie moeder. Ik heb voor ieder van jullie wat lekkers meegebracht. Maar de geitjes waren voorzichtig en antwoordden... Laat dan eerst je poot zien, dan weten we zeker of jij ons moedertje bent. En de wolf legde zijn poot op de vensterbank. De geitjes zagen dat hij wit was en deden de deur open, maar o, oh, wat schrokken ze. De wolf! Ze renden door het huis om zich te verstoppen. De één sprong onder de tafel, de tweede in wet, de derde in de kachel, de vierde in de keuken, de vijfde in de kast, de zesde onder de wasbak en de zevende in de klok. Maar de wolf vond ze één voor één en slokte ze op. Behalve het jongste geitje in de klok. Dat kon hij niet vinden. Vol gegeten en moe wachtelde de wolf weer naar buiten en ging een dutje doen onder de boom in de wei. Vlak bij het huis. Even later kwam moeder geit terug uit het bos. Liep naar de voordeur. En wat zag ze toen? Hey, de deur staat wagenwijd open. Oh, oh de tafels en de stoelen liggen omver. De wasbak in scherven. En de dekens en de kussens overhoop. En, en, en waar, waar, waar zijn mijn kinderen? Om de beurt riep ze hun naam. Maar kreeg geen antwoord tot ze de jongste riep. En vanuit de klok hoorde ze... Hier, moeder, hier, ik zit in de klok. En met een sprongetje kwam het geitje naar buiten. Het vertelde over de wolf hoe die was binnengekomen en de andere geitjes had opgegeten. En moeder geit moest heel erg huilen toen ze dat hoorde. Ja, dat begrijpen jullie wel. Ze liep naar buiten met het jongste geitje naast haar en opeens hoorde ze gerommel en gesnurk. Hmm. Ze liep op het geluid af en vond de wolf onder de boom in diepe slaap. Ga gauw naar huis om een naald en een draad en een schaar te halen. Want, want ik geloof dat ik iets zie bewegen in zijn buik. En, en misschien leven je broertjes en zusjes nog. Zei ze tot het kleinste geitje. En die rende er vandoor. En ja hoor, na één knip stak een van de geitjes zijn kopje aan naar buiten en even later sprongen alle geitjes door de wei en ze dansten als op een bruiloft. De wolf had ze namelijk in de haast allemaal levend opgeslokt. Moeder geit bedacht een list en zei Kom kinderen, kom, zoeken jullie eens snel wat zware stenen dan, dan stoppen we daar de buik van de wolf mee vol. En in een ommezien waren de geitjes terug met de zware stenen. Moeder vulde de buik ermee, naaide alles vlug weer dicht en de wolf merkte niets. Die sliep rustig door. Toen hij na een tijdje wakker werd, stond hij op en liep naar de beek, want die volle buik maakte hem dorstig. En de stenen rammelden onder het lopen. De wolf dacht, wat rommelt en stommelt daar binnen doorheen, dat zijn geen geitjes, dat lijkt wel steen. Bij de beek boog hij zich voorover om te drinken. Maar de stenen deden hem naar voren duikelen en de wolf verdronk. De geitjes waren juichend toegelopen en vierde feest. De wolf, is dood. De, wolf de wolf is dood! De wolf is dood! De wolf is dood! De wolf is dood! Wolf is dood. <hijen> en zo dansten ze door de weg.